5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Anti-Poetin-demonstratie Moskou uit de hand gelopen. Feyenoord plaatst zich voor voorronde Champions League. Timoshenko gaat door met hongerstaking.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 bij eerdere protesten. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de voorrondes van de Champions League. De Rotterdammers wonnen in Friesland met 3-2 van Heerenveen. En dat was genoeg voor de tweede plaats in de Eredivisie. PSV, dat ook nog als tweede kon eindigen, versloeg Excelsior met 3-1. En Excelsior is door de nederlaag gedegradeerd naar de eerste divisie. VVV en de Graafschap spelen na competitie. PSV, AZ en Heerenveen spelen volgend seizoen in de Europa League. Twente verloor met 4-2 van VVV. Twente kan via de playoffs nog Europees voetbal halen. De Oekraïense oud-premier Timoshenko gaat door met haar hongerstaking. Ze voelt zich gesterkt door de internationale steunbetuigingen... zegt haar dochter in een Oostenrijkse krant. Timoshenko ging op 20 april in hongerstaking... uit protest tegen haar behandeling in de gevangenis. De 51-jarige oud-premier zit een celstraf van 7 jaar uit... wegens machtsmisbruik. Haar dochter zegt in de krant dat ze zich grote zorgen maakt... over de gezondheid van haar moeder. Verschillende Europese politici hebben uit protest tegen haar behandeling al gezegd dat ze bij het EK voetbal volgende maand niet naar wedstrijden in Oekraïne gaan. Journalist en schrijver Gerard van Westerlo is overleden. Hij werkte ruim 25 jaar voor Vrij Nederland... waar hij onder meer eindredacteur was van de kleurenbijlagen. Daarna werd hij hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Van Westerlo heeft ook een aantal boeken geschreven... waaronder een over de opkomst van Pim Fortuyn. Ook twee broers van hem zijn bekende journalisten. Fons is bekend als bestuurder bij RTL Nederland, WNL en de Avro... en broer Ette is voormalig hoofdredacteur van de NOS. Gerard van Westerloos stierf gisteren aan een hartstilstand. Hij was 69 jaar. In Rotterdam is een onbekend aantal mensen onwel geworden door koolmonoxide. De bewoners van drie huizen in Rotterdam-West... werden na het inademen van het giftige en geurloze gas naar het ziekenhuis gebracht. Het is ook nog niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Ook is nog onduidelijk waar het gas vandaan kwam. Volgens de politie wordt er inmiddels geen koolmonoxide meer gemeten. Voor het lijsttrekkerschap van het CDA hebben zich uiteindelijk twaalf mensen gemeld. Zes van hen worden morgen gepresenteerd als officiële kandidaat. Een commissie heeft na gesprekken met alle twaalf kandidaten een keuze gemaakt op basis van de profielschets. CDA-leden kunnen voor het eerst een lijsttrekker kiezen. Vrijdag sluit de termijn voor de aanmelding. Bekend is dat minister Spies, staatssecretaris Bleker, fractievoorzitter van Haarsma Buma en kamerlid van Torenburg meedoen. En ook de leden Wintels en Wesseling hebben zich aangemeld. Of dit ook de zes zijn die morgen worden gepresenteerd, is niet duidelijk. In de haven van Antwerpen is gisteren een dode man in een container gevonden. Volgens de politie wijst alles erop dat het om een omgekomen verstekeling gaat. De container werd donderdag gelost in Antwerpen. Bij het lichaam werden lege waterflessen, bedorven etensresten en persoonlijke spullen gevonden. Waarschijnlijk is het een man van 37 uit Congo. Het transport was op 9 april vertrokken uit Congo en lag bijna een week stil voor de kust van Portugal. Waarschijnlijk heeft de reis daardoor te lang geduurd voor de verstekeling. Bij een jongen van 17 uit Quinshul in Zuid-Holland is een partij nepwapens gevonden. Het zijn speelgoedwapens die in het buitenland worden verkocht. Maar omdat de wapens echt lijken, is in Nederland het bezit ervan verboden. De politie was eerst naar een vriend van de jongen gegaan nadat hij foto's van de wapens op internet had gezet. De vriend vertelde waar de wapens te vinden waren. In het huis in Quinshul werden onder het bed van de 17-jarige jongen onder meer zwaarden, knuppels, een kruisboog en verschillende stiletto's gevonden.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 anbv verkeersinformatie. De voetbalwedstrijd in Heerenveen is afgelopen. Daardoor staat de file op de A7. Heerenveen richting afsluitdijk. Voor knopend jouw 3 kilometer. De A12 van de naag naar Utrecht staat tussen Reewijk en Nieuwenbrug 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope, vlucht. Nog een hotelletje erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Okay. Zeven minuten over vijf, laatste uur van Langs de Lijn op deze zondag... met heel veel terugkijken met blije en verdrietige mensen... aan het einde van de 34ste ronde van het voetbalseizoen 2011-2012. Maar er is ook nog actuele sport. Uh, we fietsen in Denemarken, we noemen het de Giro. Kilometertje of 15 nog, Sebastian? Ze zijn die boog inderdaad net gepasseerd. Uh, ze zijn het peloton en ze hebben Lars Bak inmiddels weer tot de orde geroepen. Dat betekent dat alle 198 renners zo'n beetje weer bij elkaar zitten... Sommigen rijden daar ietsje achter tussen de auto's. Maar zo'n extreem zware etappe is het niet geweest... dat er echt renners op grote achterstand rijden. Compleet peloton. De voorbereidingen op de massasprint zijn in volle gang. We hebben ook een treintje gezien rondom Theo Bos. Dus wellicht gaat de Rabobank-sprinter het echt opnemen... straks tegen Mark Cavendish. Er wordt veel gevierd op de velden, maar natuurlijk ook getreurd. Want Excelsior is vandaag definitief gedegradeerd Alweer voor de zevende keer in de geschiedenis van de club. De club verloor vandaag met 3-1 thuis van PSV. De graafschap won ook elders. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zelfs moest vandaag zelf winnen. Dat deed het dus niet tegen PSV en dus degradeert de ploeg uit Rotterdam. Ronald van der Geer in gesprek met degradant Joost Broersen. Ja, dat was het, uh, Joost. Dan sta je hier met een hele dikke kater. Ja, dat klopt. Uh, ja, hard seizo of, uh, Heel seizoen hard gewerkt. Voorgestreden. Uh, uh, tweede seizoenshelft hebben we ons uh, in ieder geval voetballend uh, laten zien. Maar helaas heeft het niet genoeg punten opgeleverd. En hoe was dat vandaag? Was dit ook het Excelsior dat streed voor de laatste kans? Nou, dat geloof was er. Ik, ik weet niet of de uitschaling op het veld ook zo was uh, dat erin geloofden. Uiteraard wel, maar de, ja, de, je zag bij de tegengoals toch wel dat daar even de scherpte ontbrak. En uh, ja, dat, dat PSV eigenlijk vrij gemakkelijk volgens mij de wedstrijd heeft gewonnen. Uh, want er lagen wel kansen inderdaad. Alleen ja, het, de wedstrijd liep niet uh, in ons voordeel. Nee, dan krijg je een kans en dan gaat hij er niet in. En daarmee vertel je eigenlijk ook een beetje het verhaal van Excelsior dit seizoen. Ja, klopt. Uh, we hebben inderdaad de nodige kansen gehad. Als je kijkt alleen al naar de laatste weken... Dat je, dat je in een aantal wedstrijden steeds op voorsprong komt. Uitwedstrijden. Dat je normaal gesproken dan misschien de wedstrijd kan uitspelen of kan uitcounteren. En dat hebben we allemaal uh, ja, nagelaten. En dat, dat moet je zelf uh, verwijten, was het, was het geloof er nog in, in de rust? De was nog niet al te groot. Ja, goed, je weet gewoon inderdaad. Uh, het plan was sowieso om de eerste tien minuten in de tweede helft uh, vol druk te gaan zetten. Ook bij, uh, ja, we willen het liefst 0-0 houden. Ja. Nou ja, goed, het resulteert wel uiteindelijk in, in 2-1. En daarna moet, moet er iets ontstaan. En uh, nou, we hebben het geprobeerd, waar je, waar je natuurlijk ook heel veel ruimte weggeeft. En uh, ja, het is niet meer gebeurd gewoon. Los even van de uitslag in Den Haag, want daar ben je dan ook nog afhankelijk van. Heb je het eigenlijk ook wel afgelopen woensdag laten liggen? Ja, dat, dat sowieso natuurlijk. En, en in die weken daarvoor ook. Uh, maar ook, ook woensdag tegen de Graafschap heb je, heb je de grootste kans laten liggen. Dat is duidelijk. Want het meest zure is denk ik toch, en zo sta je waarschijnlijk ook hier. Dit is niet het slechtste voetbal in de helftal van de Eredivisie. Ja, dat is wel zuur. Maar ja, hier staat wel de ploeg die de minste punten heeft. En daardoor degradeert. En uh, ja, we hadden het, we hadden het onszelf uh, uh, makkelijk kunnen maken om, om gewoon een aantal wedstrijden te winnen. Een hele aardige Ronald van der Geer met een realistische Joost Broersen. We gaan het hebben over Heracles NEC. Want NEC heeft toch wel een hele goede tweede seizoenshelft achter de rug... en is gewoon achtste geworden in de competitie. Het moest een beetje meezitten vandaag, zat het. Maar zelf wonnen ze met 2-1 bij Heracles. En de man die altijd realistisch is, Alex Pastoor... gaat daarover praten met Henk Kok. Alex, was dit uiteindelijk resultaat... vooral op hoop gebaseerd dan op werkelijkheid? Uh, nee, ja, je, je hebt altijd hoop. Want zonder hoop vaart niemand wel. Hè. Maar uh, nou, dit was ook weer een hele reële wedstrijd. In, uh, een hele reële serie waarin we uh, vrijwel de gehele wedstrijd gedomineerd hebben. Uh, wederom verzuimd om grotere afstand te nemen. Ja, en dan wordt het natuurlijk ongemeen spannend in de slotfase. Maar je moest wel minimaal over de ODSE heen. En mogelijkerwijs ook nog over RKC. Dat bedoel ik eigenlijk met hoop. Ja, oké. Okay. Nou ja, natuurlijk, dat is zo. De omstandigheden moesten wel allemaal meewerken. Maar tijdens deze wedstrijd hadden wij maar één ding te doen. En dat is, dat is winnen. Nou ja, dat hebben we gedaan. En dat dan uiteindelijk in de loop van de tweede helft... de uitslagen aan de positieve kant bij ons binnencijpelen... Dat, nou ja, dat geeft natuurlijk wel wat extra kracht. Jullie waren volgens mij ook de betere ploeg in deze ontmoeting. Ja, dat vond ik ook. Uh, dat was zowel in de eerste als in de tweede helft uh, dat we ja, gedomineerd hebben. Uh, wat ik zeg, ja, voor je gevoel had je zoiets, uh, gewoon wat eerder in het slot, dan, uh, dan zitten wij ook wat rustiger. Uh, nou, dat is ons niet gelukt, maar uh, nou, daarom maakt het misschien de afloop uh, wel extra spectaculair en leuk. Alex Pastoren wint dus vandaag in Almelo van Herakles... en gaat het nu in de playoffs opnemen tegen Vitesse. RKC wordt negende en gaat het opnemen in de playoffs tegen FC Twente. RKC verloor vandaag in Breda met 3-2 van NAC. Gaat dus lekker playoff spelen en dat met die begroting. De kleinste van de Eredivisie. Onze vliegende keeper Rob Fleur vloog uit naar Breda... en sprak daar met Ricky Ten Voorde. Ben je toch een beetje blij, Rick Ten Voorde, ondanks de 3-2-nederlaag? Ja, ik denk dat het een beetje dubbel op is. Want we, we, volgens mij, ik heb net gehoord dat we nu uiteindelijk negende zijn geworden in plaats van uh, achtste. En dan treffen we Twente in de playoffs in plaats van Vitesse. En ik denk dat het toch iets minder is dan, uh, dan dat, je, dat je Vitesse treft. De wedstrijd begon zo voorvarend voor jullie, maar op een gegeven moment stortte het helemaal in. Kan dat? Ja, we, we hebben sowieso een matige wedstrijd op de mat gelegd, denk ik. En, uh, vergeleken met de vorige wedstrijden die we gespeeld hebben, NEC en uh, Rode EC. Alleen, uh, we begonnen voor het varen, zoals je zei. En uh, dan geven we een penalty denk ik te makkelijk weg. Waardoor hij te makkelijk voor de man komt. Ik heb hem nog niet teruggezien. Maar... En uh, ja, dat mag gewoon niet. Voor hetzelfde geld krijg je nog een tweede tegen. Als, een beetje, als je een beetje pech hebt. Maar nou, het was gewoon een matige wedstrijd. Het is gewoon zonde. Jullie door de tweede helft regelmatig naar het scorebord uh, zitten kijken. Van hoe het elders was. Nee, eigenlijk niet. Ja, nou, ik in ieder geval niet. Ik weet niet wat de rest heeft gedaan. Maar ik heb het, uh, ik heb het niet meegekregen in ieder geval. Heb je een beetje hulp gekregen van FC Utrecht? Hoe gaat het nu ja, verder? Ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Rode heeft op eigen veld verloren van Utrecht. Oké, okay, ja, dat begrijp ik nu natuurlijk wel. Oké. We hebben een beetje geluk gehad dus. Um, Twente in de playoffs. Ja, mm, yeah. zeg het maar. Nou, ik schat ons zeker niet uh, onmogelijk, want we hebben ook PSV Thuis geslagen. Dus uh, laat ze maar komen. Twente, nog even voor de volledigheid. Ook uh, voor deze heer. Uh, hebben drie wedstrijden op Rij verloren. Vandaag met 4-2 bij VVV. supporters gaan, krijgen trouwens hun geld terug, hè? Ja. Ja, supporters krijgen hun geld terug van Twente. die meegezind zijn naar Venlo. In ieder geval van niet, niet die van afgelopen twee wedstrijden. We gaan uh, fietsen. Sebastian Timmerman, nou fietsen. wielrennen mogen we het wel noemen, hè? Snel rijden in de laatste 8 kilometer op de fiets. Ja, inderdaad. Ja, op de fiets voor alle duidelijkheid. Laatste 8 kilometer. Een uh, gevaarlijke omloop. En daar zien we de trui van uh, de leider. Daar staat uh, Taylor Finney. Staat daar stil. Midden op de weg. Ja, peloton zag wel een beetje alle kanten opwaaieren. En Taylor Finney heeft een probleem niet echt onderuit gegaan. Maar wellicht dat uh, in ieder geval is de ketting eraf. Dat hij toch even in aanraking is gekomen met een andere rijder. En zo gebeurt er uh, dan eindelijk weer eens uh, toch wat opzienbare in de laatste 8 kilometer. Taylor Finney die alleen stilstaat op de weg. Inmiddels weer op de fiets gaan zitten. De man die gisteren de proloog zo snel aflegde. 9 seconden voor Joanne Thomas. 13 seconden voor de Deen Alex Rasmussen. Deze tweedejaarsprof 21 jaar jong nog maar. En Taylor Finney moet nu in de laatste 7,5 kilometer gaan proberen om terug te keren in het peloton. Anders raakt hij misschien wel die uh, roze trui kwijt. Hij moest eventjes van de fiets af als een soort cyclocrosser in de straten van en springt hij er dan weer op. Maar de ketting was van de fiets. Terwijl vooraan er een koude oorlog gaande is tussen twee Anglo-Saxische ploegen. Het Australische Green Edge tegenover het Engelse Sky. De Skyploeg natuurlijk van Mark Cavendish, de wereldkampioen. Tegen Green Edge van Matthew Goss. Die twee ploegen proberen de boel te controleren richting die aangekondigde massasprint. En ze nu en dan rijden ze elkaar eventjes een beetje in de weg. En ze nu en dan komt er wel eens een elleboogje en een handje bij aan te pas. Handje nu ook bij de McDonald's. Danny van BMC, de ploeg van Taylor Finney. Zoals altijd als een renner even heeft stilgestaan, gevallen is of fietsbeg heeft gehad... moet er altijd even toevallig worden gekeken naar de achterrem van de fiets. Nou, dat gebeurt nu ook even bij Taylor Finney. Hij rijdt 38 seconden achter het peloton. Dat is dus een behoorlijk gaatje. En er zijn nog maar 7 kilometer te gaan in de etappe waarin eigenlijk tot nu toe weinig gebeurde. Lijkt nu in één keer Taylor Finney, Taylor Finney zijn leidersstrui misschien wel te gaan verliezen... door die problemen in de straat. Van Herning. NCC, mooi oudje, de Wall Street Shuffle. Ajax uh, ja, werd afgelopen week al voor de 31ste keer landskampioen. Speelde vandaag de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse en won met 3-1. Het zag er even slecht uit toen Hofs 1-0 maakte voor uh, Vitesse. Maar voorde dus nog Bolekin 1-1. 1-2 werd het door André Ooyer en 1-3 door Jan Vertongen. Ja, weer een overwinning dus voor Ajax. Alweer de 14e op een rij. Martin Vriesema met de man die afscheid neemt met een doelpunt. André Ooyer. André, gefeliciteerd. De laatste competitiewedstrijd hier uh, wordt gewonnen. Hoe moeilijk was het om de knop om te zetten naar die huldiging en zo en naar zo'n zo feestweek? Nou, dat valt wel mee. Het is meer het lichaam wat. Uh, als je woensdagavond. Uh, als je echt officieel kampioen wordt... Want het begon natuurlijk al. Uh, dat je in Twente winnet, dat je officieus kampioen bent. Dus het is wel een, uh, wat dat betreft een pittig weekje geweest. En dan merk je gewoon. Alleen uh, je ziet de drijf in de groep groot is. Om, om toch gewoon die wedstrijd te winnen en uh, die run gaande te houden. En dat hebben we gedaan vandaag. En dan hoor je dat je mag spelen vandaag. Dat was een soort, uh, soort cadeautje van Frank de Boer naar de man die afscheid neemt? Ja, hij kwam woensdagavond naar de wedstrijd van, uh, op het feest eigenlijk. Van ja, wat wil je zondag? Ik zeg nou Stefan kan, uh, prima. Maar uh, niet alleen ik natuurlijk, nog andere jongens die, uh, die weinig uh, die gespeeld hebben. Maar de laatste tijd wat minder. Dus ja, dat is een mooi gebaar natuurlijk. En dan scoor je. Dat lijkt me helemaal speciaal. Ja, zeker. Heerlijk. Tuurlijk, we spraken er van tevoren nog over... Uh, ja, dat het gebeurt, uh, is alleen maar mooi. Stond je vrij, uh, lieten ze je bewust, uh, gaven ze je bewust een beetje ruimte? Daar ben ik bang voor, dat denk ik niet. Nee, ja, niks. Je scoort gewoon. Uh, meer is het ook weer niet, hè. Tot wel een mooie reactie ook van je ploeggenoten daarna. Ik bedoel, dat was toch wel bijzonder, denk ik. Ja, tuurlijk, maar dat is... We hadden net in de kleedkamer ook eventjes een uh, hele mooie speech van David Enten. Uh, en uh, ja, wat, wat mij gewoon heel erg uh, ja, goed doet, zeg maar, is het, het grote respect wat ik krijg vanuit de groep. En... Uh, ja, dat is echt een groot compliment en daar ben, ik echt, daar ben ik heel trots op. Dat heb je waarschijnlijk ook afgedwongen, misschien wat, wat niet te zien was voor veel mensen. Maar jouw rol in deze groep, ondanks dat je niet zo vaak speelde, was wel belangrijk? Ja, schijnbaar. Als je inderdaad ziet de reactie en ook, maar dat was woensdagavond al. En ook de reactie van het publiek, maar met name van de spelers en van de trainers. En ja, dat, dat doet me heel erg goed. Was het nog emotioneel? Op een gegeven moment word je dan gewisseld en zo. En dan is het klaar, dat besef. Nou, het was wel even, ik moet eerlijk zeggen. Toen ik die bal uh, onderweg zag, zeg maar, toen wist ik wel, ja, deze is gewoon kassa. En op het moment dat ik wegliep, had ik wel even van jeetje. Dit is wel, uh, ja, dit is wel misschien wel je laatste wapenfeit van je carrière. Het is toch uh, 19 jaar uh, betaald voetbal wat je afsluit. En uh, ja, ik denk dat het besef uh, vanavond in de komende dagen wel gaat komen, want het is, uh, het is gewoon klaar. André Ooyer, We gaan wielrennen, hard fietsen. Sebastiaan Timmerman, het is niet overdekt, maar Theo Bos doet mee, hè? Theo Bos is erbij. Alsof het op de wielenbaan was. Zo ging hij heen en weer. Slalom en tussen zijn concurrenten door op weg naar voren. Ze waren er wel heel even kwijt. Maar met nog 1,3 kilometer te gaan in deze etappe en in de wetenschap dat Taylor Finney, de leider en de winnaar van gisteren van de eerste etappe, teruggekeerd is in het peloton en normaal gesproken, zijn leiderstuig gaat behouden, gaan we de laatste kilometer in met Theo Bos in het spits van in de spits van de koers. Met ook Mark Cavendish. Er is ontzettend veel geduwd en getrokken. Tyler Ferrer, dit seizoen nog niet gewonnen. Ging al een keertje bijna onderuit. Alex Rasmussen is het volgens mij die namens de Garmin-ploeg de boel daar nu in gang trekt in die laatste kilometer. Robert Hunter kiest het wiel van een van de renners van Green Edge. De ploeg van Matthew Goss. Cavendish zit iets verder weg. Graham Brown zit schuin voor Cavendish. En weer zijn ze volgens mij Theo Bos kwijt. Als we op weg zijn naar de laatste bocht. De bocht naar rechts daar zelt men nu doorheen. Joanne Thomas, oh, er wordt gevallen. In de vette achterin wordt er gevallen. Massale valpartij met Renshaw. Daar zo te zien ook bij, terwijl Joanne Thomas vooraan doorsprint. Theo Bos zit er volgens mij nog bij. Robert Hunter gaat de sprint aan. Het is een rommelige sprint. Daar komt Kevindis ook. Kevindis nu door het midden met Tyler Farrar en met Matthew Gos. Kevindis of Gos? Kevindis en Gos. En de mare moet dat zijn die daar ook nog mee sprint. man van Francis de zee Maar het wordt Kevindis, de wereldkampioen, die weer. Voor Matthew Goss en de Mare. Theo Bos, denk ik. Zo rond de zesde plek. Wat volgens mij lag hij niet bij die valpartij. Die uh, de massasprint toch ontregelde. Maar Mark Cavendish. Zeven maanden nadat hij wereldkampioen werd in Denemarken. wint hij. Het was toch bos die op de grond lag trouwens. Toch Theo Bos gevallen in die laatste bocht. Dan is het een andere Rabobank renner geweest. Dan moet het Renshaw geweest zijn. Die nog wel meeging. Daar in de spits van de koers. Maar zeven maanden na zijn wereldtitel wint Mark Cavendish de eerste. De eerste etappe in de ronde van Italië. En Theo Bos dus gevallen in die laatste bocht voor de finish. De bocht naar rechts nadat het sowieso al een behoorlijk heftig gedoe was... in de laatste kilometers eigenlijk op weg naar deze massasprint. Een valpartij dus waar Theo Bos bij lag. Dan moet dat Renshaw geweest zijn die nog een beetje in de top 10 eindigde... namens de ploeg, maar niet in aanmerking kwam voor de overwinning. We zien trouwens ook Alexander Kristoff, de Noorse kampioen... daar staan met wat bloed in de buurt van zijn wenkbrauw. Hij dus ook gevallen in die laatste bocht. Maar ze kwamen allemaal tekort, de mannen die overeind bleven... ten opzichte van Mark Cavendish. Cavendish, de wereldkampioen, winnaar in inherning... van de eerste etappe van de Ronde van Italië. En Telefini behoudt, als ik het allemaal goed heb uitgerekend, de Leidenstrui. Het was het gesprek van afgelopen week. Moet Heerenveen winnen, verliezen... Want gelijkspeler zou funes zijn. Heerenveen verloor uiteindelijk vandaag in het Abelensdagstadio... met 3-2 van Feyenoord. Feyenoord is daardoor tweede geworden en Heerenveen vijfde. Maar wel een plek die recht geeft op de voorronde van de Europa League. Jeroen Elshoff in gesprek met de coach van Heerenveen, Ronjans. Ja, ik weet eigenlijk niet waarmee ik je moet feliciteren. Met je afscheid of met het halen van Europees voetbal? Zeg het maar. Nou, met een afscheid hoef je niet te feliciteren. Maar die felicitaties voor Europees voetbal neem ik graag in ontvangst, Jeroen, hoor. Dan, neem ik je, uh, uh, dan wil ik je bij deze feliciteren met een mooi afscheid. Ja, nou ja, dat, uh, dankjewel. Het was een bizarre dag. Ja, het begon voor ons al uh, heel, heel vervelend eigenlijk. Omdat uh, een van onze materiaalmensen vanmorgen onwel werd. En die is naar het ziekenhuis gebracht. En uh, ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar uh, zoiets... Volgens mij had nog niemand op het veld en uh, ook eromheen uh, dit nog niet meegemaakt. Dat je, uh, je mag winnen, je mag verliezen, maar je mag niet gelijk spelen. En dat, uh, dat heeft toch wel, uh, zeker in uh, de slotfase heeft dat natuurlijk wel uh, invloed gehad op deze wedstrijd. Even eens beginnen bij het begin, want het, het, het is zo'n raadsel deze wedstrijd... dat ik graag probeer met je hem te ontrafelen. Het lijkt duidelijk dat jullie vanaf het begin echt gewoon vol voor de overwinning ga. Op het eerste uur, uh, ook in de rust hebben we weer gezegd... we gaan gewoon voor, uh, voor twee snelle goals. En uh, ik vond... Uh, op een gegeven moment dat we een fase hadden in het midden van de eerste helft, dat, we ook, dat zag er goed uit. En uh, volgens mij uh, die bal die schampte de paal nog even, die keerde hem in de lange hoek. En uh, zeker dat, die bal van Victor Elm, ja, op dat moment uh, zaten wij goed in de wedstrijd. En die ging uh, via Mulder net op de binnenkant van de paal. En uh, ja, nu viel de 1-0 heel laat. Ik vond dat Feyenoord wel wat nerveus daarop reageerde, maar de 1-1 lag er heel snel in. En, uh, ja, je had eigenlijk die 2-0 uh, moeten maken en dan waren we echt volle bak doorgegaan. Maar nu, uh, nu bloedde de wedstrijd eigenlijk dood. Is het serieus een gedachte geweest om na de 1-0 voor de 2-0 te gaan? Ja, absoluut. We hebben van tevoren gezegd: op het moment dat wij uh, twee goals uh, voorkomen, dan uh, gaan we gewoon voor de overwinning. En uh, nou ja, dat is niet gebeurd. Het wordt vrij snel 1-1. Ja, en, en dan wordt het echt raar. Hè? Want uh, jullie verdedigers geven 2-3 meter weg. Mag ik het open huis noemen eigenlijk, of niet? Ja, ik, ik, ik vond wel dat er was nog wel wat tijd te spelen. Dus ik vond wel, we leverden de bal eigenlijk heel gemakkelijk in. En dan hadden we nog maar heel, verdedig, heel weinig verdedigers over. En daardoor uh, scoorde Feyenoord heel snel twee keer achter elkaar... en was het helemaal uh, bekeken natuurlijk. En uh, ja, dit kun je niet regisseren, dat hebben we ook niet geregisseerd. Ik heb nooit tegen de jongens gezegd van... Uh, uh, je, moet, je moet de bal inleveren of opzij stappen. We hebben alleen gezegd, we gaan voor de overwinning. Alleen op het moment dat het duidelijk is dat het uh, ja, eventueel met een gelijkspel zal eindigen. Dan, uh, ja, dat, dat, dat moet je niet geval voorkomen. Het gekke is, iedereen is hier blij. Iedereen begrijpt hier hoe het gelopen is. Denk je dat er kritiek zal komen van buitenaf over hoe het vanmiddag gegaan is? Nou, dat zijn dan uh, mensen die gaan echt, echt spijkers op, op laag water zoeken. Want uh, we hebben echt gespeeld om te winnen. En uh, ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor deze situatie, Feyenoord ook niet. En uh, ja, in die slotfase, dan, uh, ja, dat, dan, dan is de wedstrijd gewoon gespeeld. De laatste kwartier, twintig minuten, dat, dat is een formaliteit dan. En, uh, dat, daar zijn wij niet schuldig aan. Ik vind, uh, we hebben het echt uh, geprobeerd. Uh, het was vandaag uh, niet genoeg, maar we hebben op eigen kracht uh, hebben wij gewoon Europees voetbal gehaald in een geweldig seizoen. We hebben het echt geprobeerd, kijkt u zelf vanavond. We gaan naar AZ FC Groningen, eindigde 1-0. Valkenburg was de doelpuntenmaker. AZ geweldig seizoen op drie fronten strijdend. En uiteindelijk leek het allemaal nog mis te gaan. Maar gelukkig voor de Alligmaarders dus niet allemaal. Want de 1-0 winst betekende plaatsing voor de Europa League. Frank Snoeks praat na met de coach. Gaat jan van Beek. Gefeliciteerd. Ik wil het eigenlijk niet over deze wedstrijd hebben. Hoe was het in de kleedkamer zo even? Ja, er was toch wel een hele grote ontlading. Hè? Toch, er viel toch een last van de jongens af. Hè? Die hebben de laatste, met name de laatste week met ons meegedragen. Van, het zal toch niet. Hè? De, de, de pijn van, van uh, uh, het verlies was groter als de, de, de, uh, het genot om, om, om, om iets te winnen hè? de tweede plaats. En, uh, ja, dat heeft toch heel veel in die negatieve energie gekost. Waardoor we eigenlijk nooit uh, de afgelopen... Uh, twee, drie wedstrijden ons niveau hebben gehaald. En uh, ja, dan, dan, dan ben je ongelooflijk toch uh, opgelucht en blij uh, dat je uiteindelijk toch vierde bent geworden, je doelstelling hebt gehaald en uh, rechtstreeks plaats voor Europees voetbal. En dat was de doelstelling vanaf aan het seizoen. Is dat ook winnen, de vierde plaats? Als jij je doelstelling haalt, is dat winnen. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je <coughs> ondertussen uh, uh, je ambitie aan het nastreven was, om, uh, omdat je heel lang bovenaan hebt gestaan. En dan vier wedstrijden voor het einde, dat nog tot de mogelijkheden behoort. Op een gegeven moment zelfs uh, moet je dat laten gaan. En dan zit er nog een hele grote kans in om tweede te worden. Volgende Champions League. Maar afheer enfin, daar waar we toen niet meer toe in staat. En de competitie gaat over 34 wedstrijden. Nou ja, dan sta je daar waar je, je hoort staan. En dat is op dit moment vierde. Van de, van de 34 speelrondes hebben jullie er 16 afgesloten als koploper. Hè? Hoe kijk je daar nou op terug? Met trots? Uh, of met enige spijt dat je niet hebt kunnen houden? En toch vooral trots? Ja, ja, ongelooflijk uh, uh, uh, wat wij hebben gepresteerd. En zeker de manier waarop we het hebben gedaan. Dat heeft mij uh, heel erg gesterkt in, in, in, in, in je visie. In, in de strategie die we met elkaar hadden. Wat goed was voor de Delft al. Alleen we hebben daar ook in de laatste weken we te veel van afgeweken. Waardoor we ook uh, toch een, een, een ander niveau lieten zien. Hè? Met name afgelopen woensdag ja, dat heb ik een aanzet gezien. Wat ik eigenlijk niet herken. Ik denk er staan 11 andere mensen in het veld. en Dat was niet zo. Er stonden wel een aantal andere mensen in het veld. Maar geen 11. En uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan moet je dat uh, naar jezelf toe verwa hey, je verwachtingen managen. Hè, want door dat goede voetbal aan het hele seizoen en 16 competitierondes lang bovenaan staan, dan krijg je toch bepaalde verwachtingen. Ja, en dan moet je ook omgaan met je teleurstellingen, hè, want die is dan groot. Radio 1, het NOS-journaal. Stal 6, Ewout Jong.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 De opkomst bij de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen lag rond 5 uur op 72 procent. En dat is iets hoger dan bij de eerste ronde twee weken geleden. De eerste exitpolls worden kort na acht uur verwacht als alle stembureaus zijn gesloten. In de peilingen ligt de socialist Hollande iets voor op zittend president Sarkozy.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 Journalist en schrijver Gerard van Westerlo is overleden. Hij werkte ruim 25 jaar voor Vrij Nederland... en was ook hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Van Westerlo heeft ook een aantal boeken geschreven... waaronder een over de dramatische verkiezingscampagne van Ad Melkert... na de opkomst van Pim Fortuyn. Gerard van Westerlo was 69 jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Met Gerrit Hiemstra. In het westen van het land zijn er opklaringen, In het oosten daar komt veel bewolking voor en langs de grens valt af en toe wat regen. Vanavond en vannacht, dan is het vooral in het noorden en noordwesten, zijn er opklaringen. Daar wordt het ook het koudst. Plaatselijk daalt de temperatuur naar een graad boven nul en aan de grond kan het een beetje vriezen. In het zuidoosten wordt het een graad of zes. En morgen begint de dag met veel bewolking. In de loop van de ochtend klaart het steeds meer op. Het blijft vrijwel droog. Alleen in de middag kunnen er in het noordoosten en in het zuidwesten een paar buitjes ontstaan. Het wordt morgen minder koud dan vandaag. 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het zuidoosten zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. En na morgen loopt de temperatuur verder op. Het wordt gemiddeld zo'n 17 graden. Wel is het dan wat wisselvalliger, Met vooral in het binnenland een paar stevige buien. Aan nou, B-verkeersinformatie. Op de A7 Herenveen richting Afsluitdijk staat we op een een file van 3 kilometer. En op de A12 van de dag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. 3 minuten over half 6, 24 minuten nog langs de lijn op deze zondag. En we beginnen even met de tweede etappe van de Giro d'Italia... Sebastian Timmerman, want er werd gevallen in de laatste kilometer. Er lagen er een aantal, maar goed, ze zijn wel uh, inmiddels allemaal over de streep. Hè? Als ik het allemaal goed heb kunnen zien, wel. En uh, Mark Cavendish kwam als eerste bij de finish... ging uh, bij het juichen nog bijna onderuit. Even een uh, kleine beweging met de fiets... waardoor hij even weer terug moest met zijn handen naar het stuur... maar daarna kon hij de vuist alsnog ballen. En zagen we Mark Cavendish winnen dus in deze uh, Giro-etappe. De tweede Giro-etappe zijn een achtste individuele overwinning in de ronde van Italië. De Tour is moeten, de Giro is genieten... zei Mark Cavendish de afgelopen week... tegen uh, journalisten van uh, zeg maar het Blad van de organisatie. Nou, dat, Daar zijn de Italianen natuurlijk erg blij mee. En Cavendish kan vandaag genieten. Zijn vijfde overwinning van het seizoen... nadat hij twee ritten won in de ronde van Qatar. Hij won Kune, Brussel, Kune... en een rit in de Tireno Adriatico. Matthew Goss eindigt op de tweede plaats. De Fransman uh, Geoffrey Soup... was de renner van uh, Francis Desjeux. Jong talent sprint. Knap naar de derde positie. Ferrari vierde, Ferrari vijfde. Renshaw was inderdaad de Rabobank renner op de zesde plaats. Nadat Theo Bos gevallen was, moest hij het doen. Husshofft zevende, Benati achtste Bonnet negende... en Geraint Thomas op de tiende plaats. De top van het kla algemeen klassement blijft hetzelfde. Taylor Finney morgen in de roze Leidenstrui op weg naar uh, Horsens. Daar ligt morgen de start- en finishplaats Deense plaats, ook de laatste etappe op Deens grondgebied. Het is de derde etappe. En de derde etappe was voor. Vorig jaar in de Giro omhuld met een rouwrand. Want dat was de etappe waarin Wouter Weiland overleed. En dus dat morgen de etappe in het teken van de vorige overleden... Wouter Weiland wordt een eerbetoon aan hem. Met Fini dus in de roze Leidenstrui. Drie maanden geleden, wisten we het zeker... FC Twente won in Eindhoven met 6-2 van PSV en zou de nieuwe landskampioen worden. Maar het liep allemaal anders. Twente ging punten morsen. Sterker nog, verloor de laatste drie competitiewedstrijden... en eindigt uiteindelijk als zesde. Ook vandaag ging het mis met FC Twente. Het kwam twee keer in Venlo op voorsprong... maar verloor uiteindelijk met 4-2 van VVV. En zo eindigt FC Twente dus als zesde... is het veroordeeld tot het spelen van de playoffs... moet het donderdag tegen RKC aantreden. Het zou weliswaar op basis van het fair play-klassement... al rechtstreeks een plek kunnen krijgen in het Europa League-toernooi... maar via, het, uh, via de play-offs zou men iets hoger kunnen inschuiven. Het zou een kortere vakantie... Eh, of in ieder geval een iets langere vakantie tot het gevolg hebben. Dus Twente wil graag die play-offs spelen... en uiteindelijk dat ticket bemachtigen. Twente eindigt in ieder geval de competitie in mineur. Verslaggever Jan Rolfs met Leroy Ver. trainer stond hier net en die zei van... Uh, spelers moeten hun uh, premies inleveren. Uh, het geld gaat naar de supporters die deze reis hebben gemaakt... naar VVV, want dat was een drama. Wat, wat vind jij? Ja, ik ben het eigenlijk met iedereen eens... Uh, uh, we hebben hier gevoetbald. Uh, ja, de, eerste, de eerste helft lag tempo lag, uh, ja, veel te laag. Alleen, ik denk dat je toch nog de wedstrijd, wedstrijd onder controle hebt. En uh, je, creë je creëert genoeg kansen. We komen met, uh, met 1 naar voor. En, ja, dan moet je uh, ja, in ieder geval de rust in gaan met, uh, met die 1-1 voorsprong. Alleen uh, krijgen we één minuut of twee minuten voor, voor de rust. Krijgen we het toepunt, uh, we het tegen. En dan ga je met de gelijkspel de rust in. Dan um, kom je uit de kleedkamer en ja, kom je met 2-1 voor. En, ja, dat moet je, moet je ook vasthouden. Alleen... Uh, ja, krijgen we de T2 krijgen we snel tegen. En uh, dan ga je geforceerd voetballen. En ja, krijg je nog twee tegen doelpunten. In mijn optiek uh, zakken jullie ook mentaal compleet door het ijs. Hoe, hoe kan dat? Ja, ja, je probeert het natuurlijk wel. En uh, zoals de afgelopen wedstrijden, je, je kan het zien, uh, als wij een doelpunt tegenkrijgen, dan, uh, ja, dan, dan lijkt het alsof, uh, alsof we verlammen of zo. Maar ja, dat, uh, dat moet natuurlijk anders. We moeten gewoon, uh, moeten gewoon alles geven. En uh, ja, probeer die, die uh, aansluitingstreffer of of een voorsprong uh, weer te maken. Alleen, uh, ja, dat, dat gaat helaas niet. Eigenlijk hebben jullie alles vergooid. Je hebt nu nog de play-offs, oké. Okay. Maar het ging goed tegen PSV. Daarna eigenlijk niet meer. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ja, als, uh, als ik daar een verklaring voor had, zou ik het zeggen. Alleen, uh, ja, tegen PSV natuurlijk uh, was heel lang geleden. En uh, ja, dat was goed. Alleen, ja, daarna was het, uh, was het steeds minder steeds minder. En uh, ja, dat, dat, dat is niet Twente waardig. En, ja, we hebben nu... Uh, toch nog twee, twee wedstrijden voor de playoffs. En uh, ja, die moeten we gewoon, uh, gewoon winnen. Dat zijn we, dat zijn we aan het tenten verplicht. Er waren nog twee rondes te gaan, maar in Engeland heeft Manchester City een hele belangrijke hobbel genomen in de strijd om de landstitel, want de miljoenenploeg won de lastige uitwedstrijd bij Newcastle United met 2-0. ja, Touré was de grote man bij City en maakte allebei de doelpunten. United kan wel weer op gelijke hoogte komen, althans qua punten, maar staat er nog altijd een goaltje of een 8-9 achter. Moeten ze winnen van Swansea met Michel Vorm in het doel. United, Swansea half uurtje gespeeld, stand 1-0 voor United. Doelpunten maken Paul Scholes. Tot en om Hotspur, dat wil zich zo graag direct plaatsen voor de Champions League. Maar met Rafael van der Vaart in de basis... konden de Spurs geen potten breken tegen laagvlieger Aston Villa. Het werd 1-1. Spurs eindigde wedstrijd ook nog eens met man, want Daniel Rose werd begin van de tweede helft... met een rode kaart van het veld gestuurd. Het had kunnen profiteren van de dure punten die Arsenal liet liggen... ook in de strijd om een Champions League-ticket. De Londenaren speelden gisteren namelijk al 3-3 tegen Norwich City van Percy. 2-2, 3-2 leek de overwinning voor Arsenal naar binnen te schieten... maar vlak voor tijd kwam Norwich City alsnog langs zij. Als troostprijs voert Van Persie nog steeds de topscoreslijst aan met een totaal van 30 goals. En ze staan nog altijd derde met één ronde dus nog te gaan. Chelsea, die finalist weet u wel van de Champions League, pakte gisteren ook de FA Cup. Ze wonnen met 2-1 van de Reds van Liverpool Een teleurstellend seizoen 2-1. Dinsdag is er nog wel voor de competitie Liverpool-Chelsea, maar dat gaat eigenlijk nergens meer over. In Italië is niet alleen spannend in de strijd om de titel... maar ook in de strijd om Europees voetbal. De nummer 3 Napoli liet dure punten liggen in de uitwedstrijd tegen Bologna. Napoli verloor met 2-0. En Udinese profiteerde van het puntenverlies... en gaat door de 2-0-overwinning op Genoa over Napoli heen op de ranglijst. In het spoor van Odinese volgt Lazio-Roma. De Romeinen wonnen met uh, 2-0 bij Atalanta. Lazio staat nu op plek 4. De kampioenskandidaten komen later vanavond in actie. Koploper Juventus gaat op bezoek bij Cagliari... terwijl in Milaan de Stadsderby Inter tegen AC Milan op het programma staat. En in België is Anderlecht voor de 31ste keer kampioen geworden. Een gelijkspel tegen de directe concurrent Club Brugge was genoeg voor de titel. Lang leek het erop overigens dat het kampioensfeest moest worden uitgesteld... want de Club kwam op voorsprong... maar in de 90ste minuut kregen de Paarswitten alsnog... Een een penalty. Gilles schoot me eerst binnen. Bezorgde Anderlecht daarmee het kampioenschap. En het Belgisch kampioenschap betekent voorronde Champions League. In de voorlaatste competitiewedstrijd in Spanje... werd er door het Barcelona-publiek groots afscheid genomen van trainer Pep Guardiola. Het werd een afscheid met een gouden randje. De Catalanen walsten aan de hand van Lionel Messi... met 4-0 over stadgenoot Espanyol heen. Argentijn maakte alle vier de doelpunten... en komt daarmee op 50 competitiegoals dit seizoen. Een nieuw record. Cristiano Ronaldo scoorde gisteren tegen Granada maar één keer... waardoor de Portugees in de laatste wedstrijd... vijf doelpunten moet goedmaken op Messi. Landskampioen Real won de wedstrijd tegen Granada met 2-1. Gisteren viel ook in Duitsland de laatste beslissingen. Bayern München won met een scorende robben met 4-1 van Köln. En de ploeg uit Keulen degradeert door dit verlies... omdat de directe concurrenten Hertha BSC won van Hoffenheim. Dat lang met tien man speelde na een rode kaart voor Babel. Schalke 04 won met 3-2 bij Bremen... verzekerde zich daarmee van de Champions League voetbal... en twee treffers kwamen van de voet van Klaas-Jan Huntelaar... waarmee de Nederlander dit seizoen eindigt op 30 doelpunten. Huntelaar bleef daarmee spits Mario Gomez voor... En mag dus de topscorersprijs in Duitsland met de prachtige naam Die Kanone in ontvangst nemen. Wat een goal! De eredivisie. En Alle wedstrijden van dit weekend. Ja, Heerveen tegen Feyenoord werd het uiteindelijk 2-3 bij de Rusteland nog 0-0. 1-0 Dost, 1-1 Bakal, 1-2 Cizé, 1-3 Manu en 2-3 van La Parra. De wedstrijd waar vooraf heel veel over te doen was. Het leverde een overwinning op voor Feyenoord dus en dat is niet verrassend. Ook al was er volgens trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, van tevoren geen afspraak over gemaakt. Nee, want ik schrok er wel van, want voor hetzelfde geld wordt het uh, direct, direct daarna 2-0.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 Ja, dan doe je niets meer om dat te veranderen. Ik denk dat dat logisch is. Een logisch resultaat van de wedstrijd dus. Maar ook Veentrainer Ron Jans wilde niets weten van afspraken... die voor het duel zouden zijn gemaakt. Sterker nog, bij een 1-0 voorsprong spoorde hij zijn ploeg aan... om op zoek te gaan naar de tweede treffer. Ja, absoluut. We hebben van tevoren gezegd... op het moment dat wij twee goals voorkomen... dan gaan we gewoon voor de overwinning. Dit kun je niet regisseren, dat hebben we ook niet geregisseerd. Ik heb nooit tegen de jongens gezegd... van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 Dat hebben we redelijk uh, uiteindelijk makkelijk behaald vandaag maar. Er is natuurlijk een, uh, een lang traject aan vooraf gegaan. En ik vind ook dat we dit verdiend hebben. Meer dan uh, welke club dan ook. Even terug naar Heerenveen. Feest is misschien een groot woord voor de Friese. Maar vertrekkend trainer Ron Jans neemt wel met een zeer tevreden gevoel afscheid van zijn ploeg. Ik denk beter om nu afscheid te nemen dan uh, naar, uh, naar vorig uh, seizoen en... Uh... Ja, ik heb het net op het veld ook gezegd. Op het moment dat, uh, dat het slecht gaat. En, uh, ja, vorige seizoen was gewoon, ja, wat betreft, toch wel een, uh, het gewoon het dieptepunt in mijn, uh, in mijn carrière. Maar dat is alleen maar mooier dat, uh, dat je dan weer omhoog gaat. En, uh, ja, dan laat je ook wat moois achter en, uh, ja, aan de club. En aan uh, Marco van Bas om uh, daar wat mee te doen. En dan gun ik ze ja, het allerbeste bij. Excelsior, PSV 1-3, 0-1 Mertens, 0-2 Lens. We gaan rusten. Bruins uit een strafschop 1-2 en Wijnaldum, 1-3. PSV deed dus wat het moest doen. Het won van Excelsior, maar door die overwinning van Feyenoord... net gememoreerd in Heerenveen... greep het dus naast de voorronde van de Champions League. En toch nog dus ook wel grote teleurstelling... bij trainer Filip Cocu. Ja, dat is toch wel een behoorlijke teleurstelling. Uh, die jongens hebben gevochten tot de, tot de laatste minuut... Om, uh, om een goede wedstrijd neer te zetten. En toch de hoop... Uh, op, uh, op een goed resultaat in Heerenveen. En ja, als je dan toch derde wordt, dan is het niet behalen van de Champions League. natuurlijk wel een grote teleurstelling voor de spelers. Grote teleurstelling. Beker gewonnen, maar derde. Geen plaatsing. Misschien toch wel een mislukt seizoen in Eindhoven. Vindt in ieder geval ook aanvoerder Ola Toivonen. Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Uh, seizoen voor, voor PSV. Uh, in niemands fouten. It's alleen uh, wij spelers niet, die niet uh, goed genoeg arbeid. Uh, en yeah. ja niet goed genoeg en heel teleurgesteld dat we niet kunnen... kampioenschap pakken of Champions League plek. dat De fans is heel teleurgesteld en wij is ook heel teleurgesteld. En dan naar Excelsior. Het doek is gevallen. Volgend jaar spelen de Rotterdammers weer in de eerste divisie. En dat terwijl Excelsior ook vandaag nog wel wat kansjes kreeg... dat die ploeg die kansen niet heeft benut... is volgens Joost Boerse wel exemplarisch voor het hele seizoen. Ja, klopt. Uh, we hebben inderdaad de nodige kansen gehad. Als je kijkt alleen dan naar de laatste weken... Dat je in dat je een aantal wedstrijden steeds op voorsprong komt, uitwedstrijden. Dat je normaal gesproken dan misschien de wedstrijd kan uitspelen of kan uitcounteren. En dat hebben we allemaal eh, ja, nagelaten en dat, dat moet je zelf eh, verwijten. Het zit er dus op voor Excelsior. U hoort vertrekkend trainer John Lammers. Dat heb ik in de kluitkamer ook gezegd. We zijn in het begin van het seizoen zijn we begonnen met, met een hele moeilijke opdracht. En, uh, in de winterstap heb je nog een aantal commitments uh, daarbij gedaan en, en afspraken. En uh, als je dan ziet waar we eigenlijk uh, zijn gekomen, dan is het jammer dat het net niet uh, toereikend is. Verwijten kon hij zichzelf en zijn ploeg niet maken. Ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb mezelf ook ontwikkeld. Hè. Um, en um, Dat hebben alle spelers zich gedaan. Maar ik heb in ieder geval tot de laatste snik heb ik, uh, alles uh, gegeven wat ik had en uh, geprobeerd wat ik had. Nou ja, is het niet toereikend geweest, dan, dan kun je zelf nooit iets kwalijks nemen. Goed, we gaan verder met AZ tegen FC Groningen. Het werd 1-0 die gestalt was bij de rust al bereikt door Erik Valkenburg. De AZ vreesde de spelers vooraf dat ze na een prachtig seizoen met lege handen zouden staan. Opluchting was dan ook voelbaar toen trainer Gertjan Verbeek de kleedkamer inkwam na de wedstrijd. Ja, er was toch wel een hele grote ontlading. Hè? Toch, er viel toch een last van de jongens af. Hè? Die hebben de laatste, met name de laatste week met ons meegedragen: van dit zal toch niet. Hè? De, de...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 En dan tegenstander FC Groningen. Tja, wat moet je ervoor zeggen? Uh, ze kunnen nu een aantal oefenwedstrijden gaan spelen. Terwijl je toch zou denken dat trainer Pieter Huistra blij is dat het erop zit. Jawel, maar je hebt dan ook nog uh, de verplichting om ook naar supporters toe, naar onze regio toe, om jezelf nog te laten zien. We willen nog overbruggen, want anders ja, wordt de vakantie te lang met de EK erin. Dus uh, die, ja, die twee weken nu, uh, die kunnen we gaan trainen. Maar wat mij betreft spelen we ook gewoon een paar wedstrijden. Dat is ook ja, veel leuker eigenlijk nog. Pieter Huistra, dus van Groningen, VVV Twente, 0-1 Ver, 1-1 Wilskut, 1-2 Chatli 2-2 Holla, 3-2 Berghuis, 4-2 Uchebo. En een belangrijke treffer dus voor Steven Berghuis, vierde Dat doelpunt, wel erg uitbundig, Ging niet zoveel meer vooruit voor VVV. Hij deed zijn shirt uit, eh, en dat deed hij ook nog eens, Berghuis het volgensveld over de club waar hij onder contract staat. Ja, maar ik denk als ze hun in mijn schoenen zouden staan, hadden ze hem ook gemaakt en... Ja, het shut-out was, uh, was gewoon een emotie. En uh, na, na een bepaalde periode, dat ik uh, ook even op de tribune ben beland hier. was het gewoon, uh, gewoon heerlijk voor mezelf. Berghuis, dus heerlijk. Niet voor Twente zelf. Een tegenvallend seizoen is afgesloten met de slechtste klassering in jaren. De man die kwam toen ze derde stonden en eindigde als zesde, coach Steve McClaren. schaamde zich voor het spel van zijn ploeg. We are all embarrassed. We are all embarrassed for. I think the, the biggest thing I said up. We are embarrassed for. For the fans who travelled here. Yeah, and I've just said to Yope that we will uh, we will all pay for for the fans who came. We will all pay the, the money back for what was um, an embarrassing performance by the team vreselijke ja, prestatie. Hij zei net tegen Joop, en dan weet u al dat dat Münsterman is... want dat is de voorzitter die altijd in de buurt... van de afloop van de wedstrijd bij de trainer in de buurt is... dat hij het geld gaat terugbetalen. De, de, de spelers moeten premies en alles inleveren... want de supporters die zijn meegereisd naar Venlo... krijgen hun geld terug. Selectie moet de kosten dus gaan betalen. Uh, hij wil zich ook nog niet bezighouden. Steve McLaren met de vraag of Twente via een omweg... dat Europees voetbal nog kan halen. We're more concerned about this performance and uh, about the, the performance in the week and about how we've had the great opportunity with 10 games to go. Even with five games to go, we were still in uh, with the chance of the championship and in that short space of time to to fall down so far and to finish in uh, sixth place. I think the, the season carries on for another few weeks. We'll be in uh, relegation. Ja, hij zegt, ik hou me maar bezig met dat het zo slecht gegaan is. Tien weken voor het einde, ja, vijf weken voor het einde... hadden we zelfs nog een enorme kans op een uitstekende uitgangspositie... zelfs kampioenschap. En als je ziet hoe snel het nu gegaan is... ik ben blij dat het niet nog een paar weken geduurd heeft... dan waren we zelfs nog in degradatiegevaar gekomen. Was getekend, Steve McLaren. ADO Den Haag tegen de Graafschap werd vanmiddag 3-5 bij de rust onder 2-2. 1-0 Vicento, 1-1 Arado Slavjevic in eigen doel... 2-1 immers, 2-2 de leeuw. En na de rust 3-2 immers, 3-3 de leeuw, 3-4 Vermoed en 3-5 El Hasnoei. De graafschap scoorde in de belangrijke Welse wedstrijd, dus van vandaag liefst vijf keer. En dat terwijl ze überhaupt niet uh, vaak hebben gescoord dit seizoen. Weet ook trainer Richard Groelofsen. Nee, ja, dat, dat zei ik ook al tegen Jan Vreeman op de bank. En Die kon alleen nog terughalen een seizoen met Simon Kist te maken in de eerste divisie. Dat ze vijf keer uit hadden gescoord. Dus ja, ik denk dat het voor de Graafse begrippen uniek is. En uh, ja, op dat moment moet ik wel mijn ploeg een compliment geven. De manier waarop voetballen, hoe we aan de kansen komen. En uh, ja, dat we vijf 3 hebben gewonnen, dat vond ik absoluut verdiend. Ja, vijf keer scoren. De klus is nog niet geklaard voor interimtrainer Roelofsen. Directe degradatie is voorkomen. Maar de na-competitie wacht. Ja, we zitten op 50 We hebben, we hebben twee doelstellingen gehaald. Was de eerste doelstelling was niet nummer 18 worden Nou, die hebben we nu gehaald. En nu komt de tweede doelstelling handhaven. Dus dat is de volgende ja, job waar we aan beginnen. Ja, we naar RKC werd 3-2. 0-1 ten voorde. 1-1 Schalk. Bayram met een hele mooie 2-1. Schilder 3-1 en Meijers 3-2. Maar RKC gaat dus toch in de play strijden voor een Europees ticket. En daarmee is het seizoen toch echt meer dan geslaagd. Weet ook clubtopscorer Ricky ten voorde. Ja, in principe wel. Die supporters die hadden dit ook nooit verwacht. En wij zelf ook niet natuurlijk. En uh, ja, voor ons is het echt super. Ik denk dat dit het uh, maximaal haalba haalbare was voor ons uh, dit seizoen. Ik denk dat we gewoon over het algemeen goed voetbal hebben gespeeld. En leuk voetbal hebben gespeeld. En daar behoorlijk veel punten mee hebben gehaald. En heel effectief waren. Rode EC tegen FC Utrecht eindigde in 1-3. Bij de rust stond het 0-1 door een goal van Gernd. 0-2 werd het door Tagagi. 1-2 Malki en 1-3 de Moeze. Ja, gaan we meteen door met Heracles Almelo tegen NEC. Werd 1-2. Belangrijke overwinning dus voor NEC. Schöne 0-1, 0-2 Zevuik. Schöne uit de strafschop overigens. Everton deed nog wel wat terug voor de club die dus hoopte dat PSV tweede werd. Maar dat werd dus niet. En NEC als achtste. Gaat dus toch play-offs spelen. Vitesse tegen Ajax werd 1-3. 1-0 Hofs, 1-1 Bulekin. En na de rust 1-2 Ooyer en 1-3 Vertongen. Ondanks een feestweek bij Ajax, naar aanleiding van de titel, pakte de ploeg toch gewoon de 23ste overwinning van het seizoen. De invloed van alcohol en late avonden was volgens Ooyer dus niet erg merkbaar. Nou, dat valt wel mee. Het is meer het lichaam. Want uh, als je woensdagavond uh, echt officieel kampioen bent, want het begon natuurlijk al uh, dat je in Twente win, dat je officieus kampioen bent. Dus het is wel een, uh, wat dat betreft een pittig weekje geweest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 vanavond en de komende dagen wel gaat komen, want het is, het is gewoon klaar. André Ooyer dus is klaar. De competitie is ook klaar. 34 rondes hebben we gehad in het seizoen 2011-2012. U krijgt de hele eindstand van mij. Ajax kampioen, 76 punten en gaat naar de Champions League. Voorronde Champions League met 70 punten voor Feyenoord. Voor nee, Europa League voorrondes ook tegenwoordig. Hè. PSV als derde, AZ als vierde en Veen als vijfde. Dan de nummers 6 tot en met 9. gaan play spelen voor een plaats in de voorronde van de Europa League. 20 als zesde, Vitesse als zevende, NEC als achtste en RKC uh, uh, Waalwijk als negende. Erbij vermeld dat Twente ook via het Fair Play klassement al een ticket gaat krijgen voor die voorronde Europa League, maar ze kunnen hoger instromen als ze de playoffs winnen, maar er is dus nog een ander soort ticket onderweg, zeg maar. Tiende Roda grijpt overal na, net als Utrecht, Heracles, Almelo, Nakbreda en Groningen en Den Haag. Laatste tweede gewoon erg teleurstellend seizoen. Veertiende en vijftiende. Zestiende is VVV won wel vandaag, dus maar gaat na competitie spelen. De Graafschap gaat na competitie spelen. 5-3 gewonnen vandaag en Excelsior is dus uiteindelijk gedegradeerd. Het schema voor allereerst de playoffs voor Europees voetbal. Aanstaande donderdag is het RKC Twente en NEC tegen Vitesse. En de returnwedstrijden zijn aanstaande zondag op 13 mei. En er zijn ook nog promotie-degradatiewedstrijden. Het programma voor aanstaande donderdag is Den Bosch tegen De Graafschap, Willem II tegen Sparta, Helmond Sport tegen Eindhoven en Kambuur tegen VVV. You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care Listen Yeah. Klein geheimtje, want we zijn er maar twee minuten over. Ja, die tijd, weet u wel, de jaren zestig staat hier ook onder. Billy J. Kramer en de Dakota's. Do you want to know a secret? Ik meld u dat de ruststand bij Manchester United... tegen het Swansea City 2-0 is. Door goals van Paul Scholes en Ashley Young. En langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Op de dag dat het groot feest is in Rotterdam. Want na een paar hele moeizame seizoenen... plaatst Feyenoord zich als de nummer 2 van Nederland... voor de voorronde van de Champions League. Excelsior is gedegradeerd. Wij nemen afscheid van u. Ik wens u een prettige avond. Zo meteen het uitgebreide NOS-journaal met Ewout de Jong. En wij spreken elkaar snel op Radio 1. Dag. Prettige avond.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 Sla op flame grilled beef. Ja, die zet stevig door. En weer terug op sesambroodje. Uit het boekje. Het is echt smullen voor de liefhebber. De Whopper. Favoriet van voetbalfans. Burger King. Official partner Eredivisie. Vanavond in de TV-show. Ajax ziet Jan Vertongen kampioen. Over zijn jeugd in een Vlaams dorp. Het grote geluk en het grote drama in zijn leven. Verder een ernstig verminkte jongen uit Irak. die zoveel indruk maakte in de Australische X-Factor. De jury in tranen. En de verbijsterende Alain de Bouton. Wie is hij? Wat doet hij? De TV-show direct na Studio Sport. 10 over 9, Nederland 1.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 De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je TV. Bestel ze nu op SIGO.nl/slash TV op bestelling. Dit is Radio 1.